1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. De nationale actie voor de Filipijnen heeft tot nog toe 18,5 miljoen euro opgebracht. Dat bleek toen aan het slot van de televisieuitzending de eindstand bekend werd gemaakt. De hele dag werd er door de samenwerkende hulporganisaties... de publieke omroep, RTL en SBS geld opgehaald voor de slachtoffers van de orkaan Haiyan. Het sluitstuk van de actie was een televisieuitzending op de publieke en commerciële zenders, waarin bekende en minder bekende Nederlanders reizen, spullen en optredens velden. Toen de tv-actie ochtends begon, stond de teller op bijna 8 miljoen. Gedurende de dag werd dat bedrag meer dan verdubbeld. Minister Ploemen heeft bekendgemaakt dat de regering nog eens 4 miljoen euro beschikbaar stelt voor de hulpverlening op de Filipijnen. Kort na de ramp trok de regering al 2 miljoen euro uit. Rusland heeft drie Russen vrijgelaten... die meevoeren op het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. De drie Russen moesten van de rechter op borgtocht worden vrijgelaten. Het zijn onder andere een arts en een fotograaf. Eerder vandaag bepaalde een andere rechter... dat een Australische Greenpeace-activist nog drie maanden blijft vastzitten. De twee Nederlandse actievoerders die vastzitten... moeten woensdag naar de rechtbank. Waarschijnlijk blijven ook zij in voorlopige hechtenis. De medische commissie van de Nederlandse Hockeybond... heeft geactiveerd, geadviseerd om gebitsbescherming verplicht te stellen. De commissie kwam bijeen om te praten over het dragen van bitjes. En uit die bijeenkomst kwam het dwingende advies... om de gebitsbescherming verplicht te stellen. Verwacht wordt dat de KNHB het advies zal overnemen. Wanneer dat zal zijn, is nog onduidelijk. Ook komt er een landelijk onderzoek door tandartsen... om te kijken hoe vaak tandletsel voorkomt in de sport... Vorig jaar ontstond discussie over het gebruik. Vorige week ontstond discussie over het gebruik van bitjes nadat de Rotterdamspeler Seffe van As een hockeystick van een tegenstander in zijn gezicht had gekregen. Hij verloor daarbij tien tanden. Het weer in het westen en noorden regen. Ook overdag lange tijd regen en aan zee een krachtige noordwestenwind. Het wordt 6 of 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. En CRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Alje Kamphuis. Goedenavond, welkom bij het tweede uur van Casa Luna vanavond. Um, zojuist in het eerste uur hadden we te gast wethouder Erik Wiebes, uh, de wethouder van verkeer en vervoer. Um, en uh, ja, Dit uur kunt u meepraten via Twitter of via mail of bellen. En uh, zoals altijd hebben we een stelling... en um, we hadden net een gesprek met Erik Wiebes, de wethouder... en het ging ook over het aantal woningen. Hij vindt dat uh, de sociale woningbouw uh, naar beneden moet, gehalveerd moet worden. Sociale huurwoningen naar beneden... Um, heeft u ook problemen om een huur of een koopwoning te krijgen... die bij uw portemonnee past? Dat is de stelling. En u kunt bellen met 0800 1121. U kunt ook twitteren, hashtag Casaluna... of ons mailen, casaluna@ncv.nl. En we kregen twee mailtjes al binnen. Die slaan eigenlijk nog op het vorige uur. Toen hadden we het ook over het verkeer... over te veel scooters op het fietspad. Um, René Rijs zegt... fietsers houden geen rekening met voetgangers... Kijk, dus dat is weer wat anders. Wij zeggen scooters houden geen rekening met fietsers... maar hier zegt de Reijs dat fietsers dus geen rekening houden met voetgangers. Overal wordt op de stoep gefietst. Voetgangers zijn hun leven niet zeker. Fietsers zouden weer eens op verkeersregels gewezen moeten worden. Inmiddels beschouwt de fietser in Amsterdam het trottoir... of welk voetgangersgebied dan ook, als zijn terrein... en wordt er kwaad gereageerd als de voetganger zijn gebied verdedigt. De voetganger wordt door de lokale overheid... niet beschermd tegen de oprukkende stoepfietsers... Stoepbakfietsers bakfietsers en stoep scooters. Nou, dat is duidelijk. Nog een mail over de scoots kregen binnen. Heren, dat was dus aan ons allebei gericht. Ik heb een goede kennis, een specialist uit Washington DC, Amerika. Hij wist niet, en dan niet groot geschreven... wat hij zag toen ik met hem op straat liep in mijn woonstad Amsterdam. Hij was verbijsterd bij het zien van al die keihard scheurende... opgevoerde snorvoetsfietsen, bestuurd door bestuurders zonder helm. Hij werkt bij de eerste hulp van een groot ziekenhuis onverantwoord... Nog los van de onzinnige vervuiling en het lawaai. Goed dat dit eens ter sprake komt. Dank daarvoor. Dat zei Joan Berkhemer. Hemer. says he lost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 that no one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 With Sam van A Balladier. Uh, de stelling waar we in tweede uur met u graag over willen praten is: Heeft u ook problemen om een huur- of koopwoning te krijgen die bij uw portemonnee past? Dit naar aanleiding van het betoog van wethouder Wiebes uit Amsterdam. Hij vindt dat het aantal sociale huurwoningen gehalveerd moet worden. Aan de telefoon Boudewijn Snoek. Goedenavond. Ja, Goedenavond. Ik woon op Oostenburg. En, uh, in het centrum is dat. Ja. Dus het... Uh, uh, uh, zeg maar waar de VOC groot is geworden. Later werkspoor groot is geworden. En, in Amsterdam uh, dus? In Amsterdam is dat, ja. En... <coughs> um, mijn huis is opgeknapt. Echt heel mooi gerenoveerd. Ik ga van een kleine woning... naar een grote woning. En ik betaal 550 euro huur. En omdat ik een oud bewoner ben... En dan spreek je dat af. Um, terwijl het net is opgeknapt, komen de 25 donderpunten er voorbij zetten. En dat is ook van de VVD. En um, uh, aan de overkant voor eenzelfde woning als ik, die 55, is het 1100 euro. En het gaat om dat gat. En dat, kan, dat gat kan gewoon de wethouder, maar hij gaat over het verkeer voor. Zij moet naar zijn uh, collega toe gaan. En van uh, kan je oplossen door hetzelfde te doen als op Schiermonnikoog Oog of Ameland. Dat je zegt van hé, hey, die tussengroepen die huisvesten we ook. En dan maken we de, de, de huren, die passen we stapsgewijs aan. En dat doe je samen met de woningcorporaties, die zijn daartoe bereid. En. Uh, uh, even, uh, wat hij niet vertelde is dat de woningcoöperaties de helft van de sociale huurwoningen hebben, de andere helft is particulier bezit. En, even, maar door te zorgen dat je afspraken maakt en dat je zegt dat niet iedereen die 1000 euro kan betalen. Van iedereen mag zich huisvesten in Amsterdam. Die 1000 euro, van je kan gewoon een huis huren. Iedereen. Maar door he, van te regelen dat, ben je gebonden, economisch gebonden aan Amsterdam, en heb je niet een inkomen in om ineens die sprong, en dat is een sprong van 640, uh, 80 of 630, naar uh, uh, 1100. Kan je die niet maken, nou dan kom je daar tussenin. Dat maar gaan even, wij regelen. Van, voor... Dat regel jij als wethouder van de, deze stad. En het is dus raar om net te doen alsof deze stad van dat je dat. Dat er, van, dan kom je in die onmogelijke discussie die die, die, die, die, die uh, van scheef wonen en weet ik veel wat en noem maar op van de uh, um, uh, woningcoöperatie die belastinggegevens krijgen en die dus voor de Rijksoverheid uh, geld weghalen bij de huurder en dan doorsluizen naar de. Rijksover. Even even voor ja. mijn beeld. Ja. Uh, 500 euro, 1000 euro, dat verschil. Wat, hoe, hoe kan het dan dat die ene, de overburen, dat ja, bedrag. Ja, zeg maar dat. Is het hetzelfde ik, huis ik ben een oude, oude bewoner, 550 betaal ik. Hè, dus, mm -hmm. en, omdat ik bij het begin van de renovatie zeg ik, ik wil in de buurt blijven wonen, dan, dan wordt op dat moment. De huur, hè, dan, spreek je, hè, van, dan spreek je af van, nou, voor zo'n woning is dat die huur. Ondertussen wordt het gerenoveerd, dat duurt drie jaar. Dan krijg je elke keer, wordt het wat duurder. En dus een nieuwkomer die gaat meer betalen. Maar gelijk en dan 1000 duizend euro. Aan, en, dan, en dan, nee, en dan komt daar 25 punten bij van Donner. Hè, van de minister Donner, die heeft ooit... Hè, van daar waar woningnood is, daar mag je... 25 punten meer gaan rekenen. En dan stijf je boven de... Ik dacht 6,30 uit. En dan in één keer spring je van 6,30 naar... Uh, uh, en die huur zijn op dit moment 1100. 1100 euro. Van 500. Dus echt, echt exact dezelfde woning aan de overkant. En dezelfde en, en, en, en, en straatje. En die mensen die... Ja, van, en daar gaat er gewoon een jong gezin in zitten. Bij de geld. En, en van, dan ga je daar gewoon in zitten. Ja. Dus, dus, dus echt woningnood. Wie is er niet voor mensen met geld... Mm -hmm. Dat is er nooit geweest. In Amsterdam mag je je vrijvestigen als je een huis koopt van eh, zoiets van drie ton. Als je drie ton betaalt, dan kan je je vrijvestigen. En ik ken het al, al jaren. Van, dan, dan ken ik uh, iemand die uh, toneelstukken schrijft. Haar vader koopt een, uh, een appartementje. en uh, Hij huisvest haar erin. En klaar is, Kees. He, van, dat is Elke keer kom je dat tegen. Het dus is niet echt. He, van, beschik je over middelen, dan is er geen woningnood... maar beschik je niet over. En dan krijg je... en, en daar speelt van alles en nog wat... maar dat, dat zou de VVD zou dat ook een keertje moeten doen... Hè, van als jij woningsubsidie geeft... dan zou je ook woningbelasting moeten hebben. Dus de belastingdienst kijkt naar jouw inkomen... van goh, hé meneer, u woont al in een huis van 300 euro... en u kan een huis van 600 betalen. U wordt daarvoor belast... Ja. Dat, dat laat de belastingdienst naar kijken. even nou, ja, dan... ja nou, ik dan uh, uh, ben ik niet meer te volgen. Jawel. Van, ik had nog, nog een vraag. Bent, bent u ja. economisch gebonden aan, aan, aan dat huis? Ik ben met ik trek van Drees. Ik ben, ik ben 65 plus. Ik ben net op tijd ben ik met pensioen. Heerlijk is dat. En, maar ik woon al 30 jaar of nee 34 jaar woon ik in dit buurtje. En daarvoor heb ik ook in de buurt al gewoond. En ja, het is gewoon heerlijk. Ik, ik woon fantastisch op Oostenburg. En eigenlijk hè, van wat, wat, wat ik zo graag en van jammer dat hij hier niet is vlak bij mij is dat dat terrein industrie terrein. Wat eerst VOC was, dan komt uh, Paul van Friesen, dan komt Werkspoor. En dan moet Werkspoor uh, die knappe dingen ontwikkeld. En dan moeten ze fuseren voor het geld met Stork. En Stork verkwanselt het dus. Stork heeft bijna alles verkwanseld. En dan, uh, Stork, en dan uh, uh, koopt uh, Heijmans uh, terrein op. En nu is stadgenoot de eigenaar. Mm -hmm. en, die, en dat is een prachtig terrein. Oostenburg. Uh, uh, kijk, hoe noemen ze het nou? Stadswerf Oostenburg noemen ze het. En dan moet van alles nog wat gebeuren. Daar heb je roest op, daar heb je weet ik veel wat. En dan heb je de kranten, die zitten erop in het ja, gebouw. En, en een heel mooi gebied is het. En weer zie je van, wat gebeurt er nou? 900 woningjes. Maar ja, goed, daar kun je even gaan bouwen. En, en even... Durf wat, van waar je het over hebt. Magische stad, spannende stad, keien, deuren open voor talent. Ontwikkelt dat op dat gebied? En vlak uh, hierbij heb je ook het marine op Kattenburg. Hè, van, van, het is allemaal aan de oostkant ten opzichte van het Centraal Station. Uh, echt in de oude stad is het allemaal gelegen waar vroeger de stadsmuren waren in de 17e eeuw, allemaal ontwikkeld. En dat, dat marine terrein, dat wordt over een tijdje worden, natuurlijk van de gemeente Amsterdam. Hè, van het leger stoot af. Geweldige treinen. Van durf daar. Van nieuwe dingen te ontwikkelen, nieuw talent, noem maar op. Even, zet je deur open. Durf te ontwikkelen en durf te zeggen: van uh, je werkt en woont op dezelfde plek. Even, zorg, van, he, van niks auto daar, niks scooters daar, he, van, ja, elektrische scooters. Even, durf dingen te zeggen. Durf eens een keertje wat te doen. Dat is eigenlijk, even, van, van midden in het centrum, weet je. Van, van een prachtig gebied. Ja, van, van durf wat. Wethouder, kom op. Ik wil je graag hier ontmoeten. En dan gaan we kletsen. En dan. Dat we eruit komen. Met, van de helft van de sociale woningen in Amsterdam. Hij, hij snapt dat niet. Dit, dit klopt niet wat hij zegt. Oké, okay, ik denk dat hij. Hij zit nu de taxi naar huis. Dus ik denk dat hij. Ja, nee, nee, luistert naar Radio het, 1, dat hoop ik. Ja. Ja. Ik hoop dat hij het gehoord heeft. Okay. Hartelijk zoek. Uit Amsterdam. Hey, <laughs> Hartelijk bedankt voor uw, uh, voor uw reactie. Ik noem nog even het telefoonnummer: 0800-1121. Als u uh, mee wilt praten in dit tweede uur, uh, heeft u ook problemen om een huur- of koopwoning te krijgen die bij uw portemonnee past? Reageer dan: 0800-1121.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 Flor de Amor van Omar Portuando. In de tweede uur kunt u altijd meepraten. En dat kunt u doen door te bellen met 0800-1121... Um, u kunt ook mailen kazaluna.ncrv.nl of twitteren en gebruik dan hashtag Kazaluna. En wat wij graag willen weten, naar aanleiding van het gesprek dat we zojuist in het eerste uur hadden met wethouder van Amsterdam, Erik Wiebes. Uh, heeft u ook problemen om een huur- of koopwoning te krijgen die bij uw portemonnee past? Want hij stelde in het uh, verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen dat het aantal sociale huurwoningen gehalveerd moet worden. Dat is nu in Amsterdam 61 procent. En hij wil dat terugbrengen naar 30 procent. En uh, hij vergeleek ons met uh, Amsterdam met andere steden... zoals Hamburg en Berlijn en uh, Parijs. En daar is het aantal sociale huurwoningen veel minder. Dus uh, bent u het daarmee eens, of helemaal niet? Uh, we horen het graag. Op 0800 11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 1987, Paul Carrack, When You Walk in the Room. Radio 1, Casaluna. je Kamphuis. En in het tweede uur willen we graag dat u meepraat. Uh, de stelling is, heeft u ook problemen om een huur- of koopwoning te krijgen... die bij uw portemonnee past? En aan de telefoon is Arie, goedenavond. Ja, hallo, goedenavond. Nou, ten eerste, die wethouder is een ideale wethouder. Als ik in Amsterdam dus nog zou wonen zou ik op hem stemmen, want hij zegt goede dingen. Ja, bent u het met hem eens? Ja, het gaat, erom, het gaat erom wat hij zegt en hij meent het. Ja? Jan Scheeven zijn gelukkig in die wonen en hij zegt het op een nette manier. Maar dat zegt ook goed hoe dat, hoe dat in Amsterdam in elkaar zit. Maar het volgende, de hele regeling is al geschreven. En nou, mijn idee is gewoon om mensen met een klein inkomen... Hun, er zit om de huurders hun huurwoning aan te bieden... En die regeling is er, ik heb het allemaal zeker verteld. Het is de BBSH, kun je zelf van internet afplukken, verkoop sociale woningen. Mm -hmm. Als als een blok met huizen verkocht wordt, dus door de handel of, of de coöperaties, wordt die ook voor 60% van de marktwaarde verkocht. Nou, je kan dus zit om de huur de 40% korting geven. Die kan je dan omschakelen en er zijn. Uh, is het nou de bank niet te zijn, het is de verzekeringsmaatschappij die het wel de financieren? En anders haal ik maar in Duitsland. Mm -hmm. Even dus over uzelf, heb... he, uw, uw eigen situatie. Zit u in een Hoe huur... was? Zit, nee, u zit in een huurwoning of in een koopwoning op dit moment? Ik heb, ik heb, ik heb, uh, ik heb een koopwoning gehad. Die heb ik dus zelf uh, gekocht. Mm -hmm. Een belangenvereniging, huur of koop, opgericht. En we zijn uh, tegenover de corporatie gaan zitten. Het was een vereniging, dus het was eigenlijk niet, niet nodig geweest. Want bij vereniging beslissen de leden in de algemene ledenvergadering. Mm -hmm. Maar ja, dat zijn inmiddels ook allemaal vriendenclubs geworden. Dus dat moet je zelf doen. Maar je huurdersbelang, dat is in de bws is wettelijk beschermd. Ja, en er valt ook het eigen woningbezit onder. Je kan het zo op internet het uitdraaien. Mm -hmm. en, en, en, en, en koop dat huisje. Want als je dat huisje koopt, met je, met je aftrek van je, van je belasting en hoe het er nou voor staat. Betaal je net zoveel als iemand met huursubsidie. En of je nou een dubbel inkomen hebt of een half inkomen. morgen hebben we allemaal misschien een half inkomen. En daar is die BWSH op gericht. Het is belang, sociale huursector. en het heet ook verantwoord verkoop van sociale huur, huurwoningen. zit om de huurders. Dan kan met het geld wat vrijkomt. Hè, want er komt er wat vrij, kan er dan worden teruggebouwd worden. En er is nou het premiewoningen voor die mensen die Amsterdam weer in willen. Mhm. Mm want waar, dus, waar, waar woont u nu? Ik woon nu in Weesp. Ik heb, ik, bij elkaar heb ik van twee verenigingen. Daar heb ik naar achter gestaan. Maar ik heb het, het goed aangegeven wat ik nu zeg. Er zijn er zeker 300 verkocht en zitten Maar u, en u, woont mensen, u, u, u woont in Weesp, maar u woonde eerst in Amsterdam. Ja, ik kom, ik kom uit de pijp. Ik kom uit Amsterdam-Zuid. En daarvoor kwam ook uit Amsterdam-Zuid. Hij zegt ook heel goed hoe de, de wereld van straat tot straat... Geschuld, want je zit aan de ene kant van de Orbe elkaar. Zit je in een kasteel. En dan zit je op oog voor en oog achter. En waarom bent u weggegaan uit Amsterdam, als ik vraag nog? Nou ja, om, ik, ik ging weg. Uh, uiteindelijk wonen we op de vertuifels weg. En er kwamen al die mooie advertenties. Almere, hè? Mm -hmm. uh, En de rest was allemaal vertrokken al uit Jordaan. Naar Schagen, uh, Annabellona. Uh, Grote Broek, want iedereen roept Purmerend. Maar heel Noord-Holland zit vol met, met Amsterdammers. Maar waarom, dus riesling, ja. U ging mee dus in, in, in die, in die uh, stroom. Maar waarom deed u dat? Want, want u, u woonde niet nou. meer met plezier daar? Of kon u het niet meer betalen? Of? Nou, er kwam, er kwam er eentje bij. En op, zoals op die vertaal weg, zijn die woningen te klein. Dus de stelling van er moet ook beter worden teruggebouwd. Hetzelfde wat die meneer vertelt van Werkspoort, daar heb ik nog in de machine heen gestaan en op de school gezeten. Mm -hmm. Dus ik, ik ken de omstandigheden, maar die wethouder praat openlijk en misschien denk je, nou, wat is dat te vreemd? Maar hij, hij doet zijn bek open en hij zegt het, je moet op die, op die gozer stemmen. Mm -hmm. Maar toen, dus u, ja. u, toen u uit Amsterdam wegtrok, vond u dus eigenlijk, ja, had, u willen, eigenlijk had u willen blijven? Ik had eigenlijk willen blijven, want die wonen daar die, die, die, die, die stadionkade. dat is vandaag als eerste de weg. die prachtig, want die, die, die ringweg werd nog ge, uh, gebouwd. En dan wandelden we er dus zo uh, achter het stadionplein op. En die stadionkade, het was prachtig. Maar die woning was alweer te klein. Op de derde was het al. Ja. Dus dat uh, wordt het in een stapel, een beetje. En nu, en nu woont u op een plek waarvan u zegt. Ja. Van, nou, dat, dat bevalt me wel, dat past ja, bij. Woon. Ja, Ja. Ja, gaat u gaan? Dat past bij mijn inkomen, want daar hebben we het over. Hè? Zit u op een plek waar die bij u past qua portemonnee? Ja, maar het past, het past altijd. En ik vind het stijlos om te zeggen van mensen hebben een dubbel inkomen en dan pakken we hun geld maar af. Dat slaat mm -hmm. toch ook nergens op? Je hebt recht op wonen. Je hebt recht op inkomen. Mm -hmm. Dus er de, de, de, de moet eigenlijk moet één niveau van huur komen. Maar los je, los je die woning nooit op? Ja, dan, dan gaan ze gratis je huis behangen voor de helft van de van wat ze nou vragen. Maar nog één ding, want ik wil niet de hele uitzending... Uh, die maakt het over 1100 uur van een sociale huurwoning. Dat bestaat niet. Mm -hmm. Zeg maar dat, dat de grens is 650 euro. Ik, ik, ik roep het zelf maar even af. Mm -hmm. Dan blijft het een sociale huurwoning tot 950 euro. En dan denken de mensen dat die tussen de 650 en de 950 dat hij dan in de vrije vestiging zit. Nee, dan zit hij in het liberaliseringsgebied. En alles wat dan op die 950 komt... het is een soortje komedie. Van servicekosten en weet ik wat. Ja. En, Snap u zou u ooit nog terug willen naar Amsterdam? Nou, ik wel. Het is, het is toch gezellig. <laughs> ja, ik bedoel, kijk, die man... Die, kijk, wat het enige wat hij fout zei... van uh, in die winkel wordt er één vermoord. Uh, op de Pollerlaan... Uh, worden ze in, in het Hilton Hotel ook vermoord. Dus... Uh, donderop. Het nou ja, dus is allemaal hetzelfde. En ook niet zeiken over buitenlanders, want het maakt niks uit. Ze zijn allemaal even goed en even slecht hoor. Kijk, da daar hou ik van. Ja. Hartstikke bedankt uh, voor uw reactie. Um, ja, maar... wilt, u, wilt u ook meepraten? Bel dan gerust naar 0800 1121. Uh, u kunt ook mailen, casaluna@ncv.nl of twitteren en gebruik dan hashtag Kazaluna. En daar hebben we alweer iemand. Uh, But. Woont Hallo. bij zijn ouders. En kan geen huis kopen. Met zijn salaris. Krijg ik door. Vertel. Uh, ja, ik heb uh, 16 jaar als uh, Werk ik. En ik krijg wel een normaal salaris. Maar je kan geen huis komen. Want je bent continu uitzendkracht. En... Het verbazingwekkende over die hele woningbouwcrisis. Dit is nu de zoveelste keer in 100 jaar. Het is jaar 80 is het gebeurd, jaar 50 is het gebeurd, jaar 30 is het gebeurd. En iedere keer krijg je die circus, we gaan het oplossen. En iedere keer heb je eigenlijk weer dezelfde oplossing. En dat is dat de overheid de belastingen verhoogt of de subsidies verlaagt. En met geld wat ze besparen, huizen bouwen. Dat is ook hoe mijn vader aan een huis gekomen is. Dat premie A, B, C. En vrij sector huur en sociale huur. En toen hebben ze ja, per jaar 80.000 woningen uit de grond, grond gestampt. Midden jaren 80 begonnen En begin 90 zijn ze ermee gestopt. Ze hebben het tien jaar gedaan en er zijn drie, vier nieuwe steden doorgebouwd. Onder andere zoeter meer waar we nu wonen. Mm -hmm. En wat ik niet verzap is, waarom doe je het niet nog een keer? Want het is gewoon: je hebt heel veel subsidies. Uh, het schijnt 21 miljard te zijn, heb ik ooit eens in de krant gelezen. Dat er in dat circuit omgaat. En dat blijft allemaal de banken, makelaars, projectbureaus hangen. Uh, belastingdingen, dat je, te, je geeft het aan de overheid... en dan krijg je het weer terug via de belastingen. Je wil dan zeggen, we hou, nou, houden sommige van die dingen weg. Bijvoorbeeld uh, koopsubsidie, ik heb het ooit eens aangevraagd. Als je het een keer in je leven aanvraagt... dan kom je erachter dat de grootste onzin is wat bestaat. Je kent het aanvragen, je gaat het proces in... en dan krijg je verteld dat je krijgt het niet. Mm -hmm. En als je dan gaat zoeken, dan kom je erachter... dat het potje voor de koopsubsidie al sinds 2000, tot 2014, 2015 leeg is. Dus een subsidieorganisatie... Het heeft toen het opgezet heeft 300 miljoen gekost om het op te zetten. Ik weet niet wat het nu per jaar kost. Maar dat bestaat. En daar wordt dus ieder jaar door de overheid geld in gepompt. Mm. Als je zegt, we heffen dat gewoon op. Nou, noem maar wat. 300 miljoen heeft het toen de tijd gekost om dat systeem op te zetten. Hou je op en dan kan je voor 300 miljoen huizen bouwen. Nou, wat kost een huis om te bouwen? Uh, ton voor de grond. Ton om dat ding te bouwen. Nou, dat is twee ton. Als je weet, we pompen 21 miljard in dat hele hypotheek. huissubsidie huis in. Als je zegt van... We halen er 5 miljard af. En dan kan je iedereen... Uh, nou, dan kan je twintig... Nou, ik heb het nog niet uitgerekend, Maar je kan best wel veel huizen bouwen. En die kan je bijna gratis weggeven. Even, even uw eigen situatie, hè? Uh, u woont bij uw ouders. Uh, uh, u heeft werk. Uh, hoe, hoe zit dat? Nou, het is gewoon heel simpel. Uh, je, ik heb een huis gekocht. En maar ooit is met mijn ouders afgesproken. Zal ik gaan huren of zal ik gaan kopen? En zeiden zijn ouders van... Nou, Zet hem maar op een spaarrekening en dan uh, ga je kopen een keer. Nou, dat hebben we tien jaar lang gedaan. En ik had de helft op de spaarrekening zet. half had ik aandelen gekocht. Nou, spaarrekening is er nog. aandelen zijn weg helaas. Iedereen weet wat er met de beurs is gebeurd. Hij is van 700 naar 300 gegaan. En uh, ja, wat je hier kreeg, je spaarde 1000 euro. En de huisprijzen gingen altijd 1000 euro, 2000 euro omhoog. Relatief gezien. Dus je kon ooit eens, toen ik ooit eens begon met sparen in uh, 96, 97, toen ik begon met werken, dat kost een huis, starterswoning, 160.000, 170.000 gulden. Nou, als je nu een, een uh, leuke starterswoning wil krijgen voor ongeveer hetzelfde, ben je 160.000, 170.000 euro kwijt. Dus ja, je spaarde wel, maar wat je spaarde, dat werden de huizen weer meer waard. Maar dat kwam altijd omdat er meer subsidie in gepompt werd. En nu zie je tegenovergestelde. er komen geen subsidies meer bij. Die gaan juist weg, omdat het geld op is. En je ziet nu de huizenprijzen dalen. Dus ja, als het nog een paar jaar blijft dalen, zo, dan, dan kan ik eigenlijk weer gaan kopen. En ja, huren kom je niet voor in aanmerking, want ik, dat is eigenlijk weggegooid geld. De sociale huur, daar ben je eigenlijk te rijken, hoor. Maar dat is terecht, want je hebt geld en je hebt een baan. En ja, koop, ja dat kan wel. En vrij sector huur, ja dat is duurder dan... Kopen. Want je hebt, ik ken een collega van mij die heeft vrijsector. Nou, die betaalt 900.000 euro ongeveer. En als je koopt, ben je 600, 700 kwijt. Dus jouw plan is wel om, om ooit te kopen eigenlijk? Ja, ja, ja. En zijn Dat er in graag. de buurt genoeg woningen? Ja, dus ik zeg ook, er is geen tekort aan woningen. Dus heel veel woningen heb je. Die staan ook heel niet in leeg. Uh, ik woon in Zoetermeer, we hebben twee straten verderop vrij secte huurwoningen, dan staat er altijd wel drie of vier leeg. Er mm -hmm. staat gewoon best veel, veel leeg. Want bij ons in de straat zijn negen woningen die staan te kopen. Daar hebben die verkopers hebben gewoon nu tijdelijk huurdisk in zitten... omdat ze al een nieuw huis hebben gekocht. En dan zitten gewoon nu uh, die hebben het gewoon verhuurd aan mensen. Maar die zijn, maar die zijn te duur voor jou om te kopen? Ik vind ze te duur, want ze, ze willen twee ton, twee dertig hebben... Nou, dat heb ik niet. Ik kan uh, 1,50 betalen. 1,75 ja. euro. En daar nou, is kan je dus te weinig ja, voor. Ken... Nou, er is wel wat te koop. Maar het is niet wat ik mooi vind. Zeg, je kan voor Den Haag kan je in de Schilderswijk voor 80.000 euro een huis kopen. Maar de vraag is, wil je daar wonen? Ja. Want er is zat woningaanbod. En de prijzen dalen. Het is alleen... Is het iets wat je wil hebben? En als je iets koopt, dan weet je nu dat je het voor 10, 15 jaar al vast zit. Dus ja, mijn vrouw wil kinderen, dus als je weet, ik koop een appartementje in Den Haag voor uh, een ton. heb je twee kamers, maar als je dan kinderen krijgt, dan moet je er weer uit. En ja, verkopen gaat tegenwoordig vrij lastig. Dus ik zit naar nou een één gezinswoning te kijken. Want als je een huis koopt, ik ga ervan uit dat ik er 10, 15, 20 jaar in zit. Je koopt een huis niet voor twee of drie jaar, wat sommige mensen vijf, zes jaar geleden deden. Ze kochten hem, verkochten hem, kochten hem, verkochten hem. Maar dat moet je nu niet doen. Daar ben ik ook niet verplan. Ik wil gewoon in één keer een huis kopen... waar ik 10, 20 jaar in kan zitten. Dat snap ik. Succes ermee. En uh, bedankt voor het reageren. Geen dank. En, en uh, nog een prettige dagavond. Vind ik. <laughs> Jij ook. Joke heeft ook gereageerd. 73 jaar, komt uit Amsterdam. Joke, goedenavond. Ja, dag. Het Joke PG. Hallo. Ja, het, het probleem is um, groot en uh, was altijd toch groot. Toen mijn man en ik in uh, eind 50 wilden trouwen, was er woningnood. En die woningnood is er nog en dat is een schande. Dat is een schande van de overheid. En bij de introductie van de euro waren de huizen opeens twee keer zo duur. Ja. Het, de alles, de schande... alles was twee keer zo duur ineens, hè? Ja, ja precies. Ze zijn we en, mooi ingetuind. En, ja, schande. Dat is namelijk iets wat iedereen nu vergeet. Want die huizenprijzen zijn natuurlijk achterlijk geworden, want het huis waar wij dus wonen, nog steeds wonen, was toen 113.000 gulden en was het jaar daarna 113.000 euro. Mm -hmm. En toen was het drie jaar daarna, was het opeens met 60.000 euro opgeslagen. Want waar woont ze was... nu? Als ik vraag oh, nog. in Amsterdam, in Amsterdam, ah, ah, mijn leven in Amsterdam. En, um, en op een gegeven moment was de gekte helemaal compleet... want dan was het huis het ene jaar 200.000 euro... Hè, want je moest toen ook nog mee betalen aan de, aan de goedbelasting, hè, ook als huurder toen in, in 2000X. En toen was het huis het ene jaar 200.000 euro... en het volgende jaar 260.000 euro... Daar heb ik dus bezwaren aangetekend. En toen was het opeens weer 220.000 euro. En dat is gewoon echt helemaal vanuit de overheid gestuurd. Dat vergeet iedereen, ook van de overheid... om dat nu allemaal te zeggen, die gekte met die huizenprijzen. En ook de gekte, want het is echt een schande van de woningnood nog steeds... voor die jonge mensen. En nu word je dus als oudere je geacht om op te roepelen, Eigenlijk, hè, want je hebt te veel woonruimte opeens tot je beschikking... voor... Een normaal bedrag. Dus eh, kijk, ik, ik heb erg moeten lachen om die uh, wethouder. Uh, helemaal prima, maar hij vergeet wel een paar stukjes. Vertel. Namelijk het idiote opreizen opdrijven uh, van de woningprijzen is mede veroorzaakt door de overheid. En hij wil dus nu uh, veel minder mensen in de in de Sociale woningbouw. Sociale woningbouw. Uh, want er moet ruimte zijn voor jonge mensen. Hè, vooral dan toch wel voor jonge mensen, denk ik. En die gun ik ontzettend hun woning, Want we hebben zelf meegemaakt dat het er niet was. En dat gun je een ander niet. We hebben zes jaar samen gewoond met mijn schoonouders in een vierkamerwoning. Ja, het was niet anders. Ook niet feestelijk. het was niet anders. Maar dat ik gun de jonge mensen een start gewoon vrij. En dat kan. Maar dat kan je niet doen op de manier wat deze wethouder nu zegt. Namelijk ruimte maken voor de keien. En de, niet iedereen wordt als kei geboren. Niet iedereen heeft de achtergrond dat hij of zij zich kan ontwikkelen op een manier dat je eruit springt. Het merendeel van de mensen zijn gewone mensen met gewone inkomens. En je mag dus niet um, goede dingen creëren voor mensen die... Ja, op een gegeven moment een heel goed inkomen hebben... en bijvoorbeeld wel een woning kunnen kopen... wat gesubsidieerd wordt hè, door de belastingaftrek enzovoort. Maar, begrijp, maar begrijpt, u, begrijpt u zijn betoog dat uh, dat, dat middensegment... Hè, dat dat nauwelijks aanwezig is in Amsterdam... en dat we dat eigenlijk wel kunnen gebruiken in Amsterdam, denk ik. Ik ben ook Amsterdam, dus daarom zeg ik wij. Ja, ja, ja. Ja, dat denk ik ook. Maar waarom zouden die mensen nou... niet ook voor zichzelf moeten zorgen dan voor die woningen? Zoals alle mensen. Waar moet je dan bepaalde dingen gaan creëren... dat het voor hun makkelijker wordt? Waarom? Dat vind ik niet. Dat is anders zijn ze weg. Ja. Oké, okay. dus, dus wat je doet is... en dat is wat er aan de gang is... je offert gewoon andere groepen mensen... op die ook graag in Amsterdam willen wonen... werken enzovoort... voor een groep mensen... Die, want het is niet waar hè, want als ze hier willen zijn, dan komen ze toch hè, dat, is toch, dat weten we toch allemaal wel hè, dan zoeken ze namelijk ook een oplossing en dan nemen ze wel een hogere hypotheek en dergelijke, want juist die mensen kunnen dat. Je moet juist zorgen dat de mensen die, we hebben namelijk ontzettend nodig mensen die de straat maken hè, mm -hmm. En, en mensen die al dat soort klussen doen. Die mensen moeten ook wonen, die moeten net als alle andere mensen... een goede woning kunnen hebben die, waar goed voor gezorgd wordt. Waarom zou je niet heel goed willen zorgen voor die mensen... en waarom dan zeggen wat er nu voor is aan sociale huurwoning? Hu waarom dat minder maken? Omdat het in Londen anders is? Maar zou het aan, omdat het, in... maar zou het, aan twee, het mes aan twee kanten kunnen snijden... Dat... Ja. Uh, dat, dat door dat je die middengroep in Amsterdam houdt... dat er meer uh, economische ontwikkeling komt... dat uh, daar meer geld in Amsterdam komt... waar ook dan anderen van profiteren? Die je eerst hebt afgeserveerd? Nee, dus dat mag je niet doen. Je, ma je moet gewoon absoluut zorgen voor de mensen die er nu zijn. Die hebben er recht op, want die dat, hebben dat ook een bijdrage. Ook, hè? Dat zei uh, meneer Wiebes ook, hè? Ja, zeker. Maar wat je dus moet doen is... kijk er is, er is niet te weinig ruimte. Er is vanaf... Uh, moet ik even goed nadenken hoor. In 1985... Mm -hmm. ja, het is een tijdje mm -hmm. geleden, ik ben ook wat ouder. Uh, was het zo dat bijvoorbeeld grote bedrijven... zeg maar Philips. Dat is een makkelijke, want ik weet het dan ook van andere multinationals, Die bouwden nieuwe kantoorgebouwen. En het oude gebouw was helemaal niet slecht, maar dat stond leeg. En dat was heel erg voordelig voor ze, want dan konden ze uit de belastingpot ze geld halen. Dat, dat was toen de regeling. Die heeft heel lang geduurd. Dat betekent, er staat ontzettend veel leeg aan kantoorpanden en dergelijke. Heel erg veel. Daar kun je woningen van maken. Dat kan als je het wil. Want dan heb je die ruimte, die, die grond is dan is al in gebruik, staat nu leeg. Daar moet hij aan werken. Hij niet. Maar daar moet de overheid aan werken. En dat moet voor redelijke bedragen. En dat kan als we het willen met z'n allen. Als de mensen die aan de touwtjes trekken het willen... dan hoef je niet allerlei extra dingen te creëren. Want dat is zonde. De grond is schaars. Je moet die de hele, hele stad. Want het is ook verdichtingsbouw, noemt men dat dan. Het is absoluut geen leefbare stad meer dan over een poosje. Mag je dus niet doen. Je moet zorgen dat wat er allemaal leeg staat moet je gebruiken. En niet voor weer een kantoor met nog met goud aan de muren en weet ik veel wat. Flauwekul. Gewoon een goede basis waarin alles goed werkt... en waar mensen samen kunnen wonen. Zo kun je het ook doen. Maar daar wordt op de een of andere idiote manier... zie ik alleen maar in mijn stad heel veel dingen leeg Ik snap er geen bal van. <lacht> echt niet. Nee, maar dat is echt... Een, kijk want moet, je je gaan, het, moet je weer gaan kraken misschien... Nou, ik dacht dat niet. Het is verschrikkelijk. Dat is echt... Nee, maar de, maar de overheid kan natuurlijk gewoon zijn verstand gebruiken. En ze kunnen van alles afdwingen. En dit niet. Dat vind ik gek. En ik denk dat dat komt, ook met die grote multinationals Die hebben allemaal hun vingers in de pap. Wat betreft die gebouwen en dergelijke. Nou, dat moet dan... Dan zoek je daar maar een weg voor. Als overheid. Kan. Ik weet zeker dat het kan. En je kunt dus ook zeggen van nou... Er zijn mensen die zijn heel rijk... En ik, ik gun iedereen die heel rijk is, dat die heel rijk is, of zij. Maar die mensen krijgen subsidie. Hè, voor hypotheken en dergelijke. Die hebben vaak X-huizen en panden waar ze allemaal uh, belastingaftrek voor krijgen. Nou, dat, dus je zou over kunnen of denken van kan het daar niet een onsje minder? Niet dat afpakken. Je mag nooit afpakken wat mensen hebben, maar een onsje minder. Dank voor, u, voor. dank voor uw bijdrage. Dat was heel zinvol. Dank u wel.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 of our dreams put your John Allen met Joanna. Klinkt een beetje als Rod Stewart. Uh, we krijgen ook mailtjes binnen. Eentje uit Portugal. Die is leuk. Goedemorgen. Een tip voor alle wat oudere Nederlanders... die een goedkoop huis willen huren. Kom naar Portugal. In mijn dorp zijn tientallen huizen te huur voor redelijke prijzen. Zelf heb ik een huurhuis van 150 vierkante meter... zes slaapkamers, twee badkamers en een privékapel in de tuin. En dat kost 400 euro. En een echte stad, Lissabon, op 100 kilometer afstand. Daarmee vergeleken is Amsterdam een dorpje. En een biertje in de kroeg voor een piek. Koffie voor zes dubbeltjes. Hier kan je van de AOW sparen. Groeten uit zonnig Portugal, Peter Rijsdijk. Nou, we moeten misschien maar eens over nadenken. Mark uit Den Haag is aan de telefoon. Goedenavond. Hey, hoi. Hallo. Nou ja, die, die mevrouw voor mij... Volgens mij heb je de radio aanstaan. Kan je die wat zachter zetten, want we horen een echo. Ja, ik loop wel even weg. Niet te lang, hoor. Nee, hoor. Uh, nou, die mevrouw voor mij... die heeft bijna uh, alles al voor mijn voeten weggemaaid. Oh. Want het is inderdaad... Uh, nou, ik hoor, ik hoor de wethouder uit Amsterdam. Ja. En... ik, ik hoor hele belangrijke dingen die niet langskomen. Wat ik bijvoorbeeld niet hoor... wat die mevrouw wel zei... en wat ik een uh, grote waarheid vind... Ik ben geboren in het huis van mijn grootouders, want toen, in de jaren, uh, eind jaren 50, was er een grote woningnood. En het, hetzelfde verhaal begint zich nu af te spelen, alleen het grote geld speelt een enorme rol. En dat vind ik heel kwalijk. Terwijl er overal, zoals mijn voorganger gangster ook al zei, overal van alles leeg staat. En dan ga je je afvragen, wat is de rol van de politiek? En waarom gebeurt hier niets in? En ik denk dat het gewoon een muntenkwestie is. En dat, dat, dat is heel pijnlijk. Want ik heb en wat bedoel je, wat bedoel je daarmee? Het gaat om geld. Het grote geld. De grote spelers. Want? Want die bepalen wat, wat er gebeurt. De markt. Uh, uh, uh, ze verdelen onderling, verdelen ze alles met elkaar. En het is, het is eigenlijk heel erg kwalijk. En, en de kleine man en de kleine vrouw en het kleine gezinnetje... die hebben niks meer in te brengen. En het wordt allemaal heel raar gevonden... dat, dat, dat de, de huurmarkt op slot zit en de woningmarkt op slot zit. Er moet moeten gewoon dingen structureel veranderen. Je zei aan het begin uh, dat je ouders bij jouw opa en oma inwonen. En jij dus ook. Uh... Nou, ik ben daar geboren... Ja, en hoe lang heb je daar nog gewoond toen? Uh, tot 19, ik ben van 57. Ik denk dat ik tot 1961, 62, uh, dat, dat ze een uh, nieuwbouwwoninkje konden betrekken. Mm -hmm. en, en, en dat was een groot goed. En, en omdat het de naoorlogse situatie was voor uh, uh, jonge mensen in die tijd... Mogelijkheden, want er was natuurlijk de grote wederopbouwers bezig. Mm -hmm. en, en, en, en, en er was een tekort aan alles en iedereen. En mijn ouders waren allebei creatieve mensen en uh, die hebben het gewoon goed gedaan. Maar hoe was het en... dan om bij je grootouders in te wonen en hoe hebben je ouders dat ervaren? Vonden ze dat vervelend? Of, uh... Nou, er is wel over. Het, het, was, het was een harmonieus gebeuren en uh, het, het, het, was, het was een prettig huis op een prettige plek. En, en het is allemaal heel, heel fijn verlopen. Uh, uh, uh, sterker nog, uh, uh, jaren later hebben mijn ouders uh, dat huis overgenomen. En, en heb ik uh, daar het grootste deel van mijn leven doorgebracht. Ze hebben het huis van mijn grootouders gekocht van, van de eigenaar toen... En uh, dat is een groot geluk geweest. Maar dat, dat zijn dingen die, waar ik het nu over heb... denk dat het niet gauw nog een keertje zo, uh, zomaar herhaald kan worden. Want? Nou, die, die kans, dat is natuurlijk uniek. Als je, als je als kind geboren wordt in het huis van je grootouders... en je maakt daar uh, je jeugd, je vroege jeugd mee met je grootouders... Uh, terwijl zij daar wonen en later als ze oud zijn en, en, en, en, er, en ergens anders gaan wonen. En jij uh, uh, kan daar verder je puberteit doorbrengen. Dat, dat komt niet vaak voor. En hoe is je huidige woningssituatie? Die is prima. Ik, uh, ik, heb, ik heb wat dat betreft gewoon geluk gehad. Ik woon uh, in Den Haag en uh, ik heb een prachtig huis. Uh, uh, ja, hoe moet je zeggen? Uh, Hartje in Den Haag. Uh, uh, een pand uit uh, 1895 het is een oude kast en uh, er wordt wel eens gezegd van als het klaar is, want het is nooit klaar natuurlijk, het is een oude, oude, uh, oud huis altijd wel wat en als het klaar is dan moet je verhuizen maar ik ga hier nooit meer weg, ze mogen meer wegdragen Ja. en, uh, en, en, en voor jonge mensen, zoals, zoals de, de kinderen van mensen en vrienden in mijn omgeving en ook voor mijn dochter van 11 die uh, binnenkort naar de middelbare school moet. Denk ik van jeetje, nog en toe, hoe moeten ze dat voor elkaar breien? Terwijl er overal nieuwe panden worden neergezet en leegstaan en te huur en dit en dat en dus zo. Het is, ik vind het dramatisch om, om hier naar te moeten luisteren. Zeker met een wethouder die er gewoon zo luchtig over praat. Helaas uh, heb ik geen idee hoe de wethouder in Den Haag, uh, waar ik woon, uh, hierover denkt. Het is een groot probleem. Het is een Randstad-probleem. In ieder geval bedankt voor je, voor je reactie. Uh, we hebben nog iemand aan de telefoon. Marieke. Ja? Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, van Amsterdam. En ik uh, hoorde al uh, van degene die de telefoon opnam... dat er uh, klachten zijn dat er zoveel Amsterdammers bellen... Maar goed, dat is niet anders. Want eh, ja, het was natuurlijk ook een Amsterdamse wethouder... waar ik met stijgende verbazing overigens naar geluisterd heb. Hij is van welzijn. En het gesprek ging voornamelijk over wonen. Hij dus is ijs van het, vervoer en verkeer. Ver opmerkelijk. Hij is van vervoer en verkeer, Dus ja, dat is nog weer wat en anders. Op, en welzijn. Ik heb hem, uh, ik heb hem nog gezien. Uh, begin, uh, van deze, nee, begin vorige week uh, was hij op een mantelzorg uh, evenement... Uh, ook in Amsterdam. Hij is van welzijn en verkeer en vervoer en dat soort dingen. En niet van wonen. Maar dit is zijn terugkerende discussie... die hij ook al in een theater in de Brakkegrond, geloof ik... In de Bali. Ja, de Bali. Nou, ik woon in Amsterdam-Noord. Uh, ik ben geboren in Amsterdam-Zuid, op de Vrijheidslaan. Toen redelijk ziek, nu heel duur. Uh, mijn ouders hadden geen woningnood. Die kwamen uit de oorlog en kwamen, kwe, kregen dan dat huis. En uh, uh, Ikzelf uh, heb wel woningnood meegemaakt. Uh, daarna heb ik heerlijk op de stadion weggewoond. Amsterdamse school. Ik ben geboren in de Amsterdamse school... Uh, later het stadion weggewoond. Uh, toen weer geconfronteerd geworden door omstandigheden met woningnood. Twee jaar gezworven als het ware. En uiteindelijk in Amsterdam-Noord terechtgekomen. Weer in een woning uh, hangende aan die Amsterdamse school. Ik ben, zit in de bewonerscommissie. We hebben een renovatie meegemaakt. Ik ben actief in de buurt. Uh, dus ja, mijn handen en mijn mond jeukten om mee te doen aan die discussie. Omdat er zo, ook zoveel onwaarheden wordt geze worden gezegd. En jij vooral steeds vraagt... Uh, ja, maar hoe krijgen we nou de middengroepen in Amsterdam? Mm -hmm. En een, een, een, een aantal dingen zijn al voorbij gekomen, al dan niet uit zijn verband getrokken... Uh, maar de huidige burgemeester van der Laan, in de tijd minister van der Laan, is naar Brussel getogen om die, om die ijzeren grens van 33.000 euro vast te laten, leggen, laten zetten of liggen of hoe, hoe je dat opnoemt. En dat is een fictief bedrag geweest, een soort ziekenfondsgrens. Hij heeft zich blijkbaar niet gerealiseerd. En, mee, en, en heel veel met hem en de Woonbond heeft het hem ook zeer ontraden om dat te doen. Uh, uh, uh, omdat dat natuurlijk een hele lage grens is. Ik bedoel, twee minimuminkomens en je zit al aan die 33.000 euro. Ja. Dat betekent dat heel veel mensen... Uh, niet meer in aanmerking komen voor woningen... die beneden de 681 euro per maand zitten. Bedankt voor en uw daar reactie. Daar is want, de grens. Ja, dank voor uw reactie, uh, want we zijn door het programma heen. Het is bijna twee uur. Dank u wel. Um, zometeen, dit is de Nacht van de EO... Uh, en die gaan het hebben over misleidende aanbiedingen... en de toekomst van de televisie, gepresenteerd door Saskia Weerstand. Morgen is Kazaluna er weer, dan met presentator Lex Bolmeijer... en te gast is columnist Tom-Jan Meus. Hij geeft zijn visie op het functioneren van de democratie. Dat is morgen. Bedankt voor het luisteren. Tot dan. Dag.